1 uur. Het NOS-journaal door Altmegens. Goedemiddag. 14 Duitsers zonder vermiste Costa Concordia. Vliegtuigbouwer Airbus neemt 4000 man extra aan. Een Kamer wil dat de omstreden homotherapie niet meer wordt vergoed. Het is zonnig, ongeveer 3 graden in het binnenland, zo'n 5 graden in de kustgebieden. Morgen dan begint de dag nog met redelijk wat zon. Maar in de loop van de ochtend raakt het bewolkt. Dan gaat het langzaamaan regenen. Smiddags is het dan een graad of drie. Savonds wordt het nog zes graden. Na morgen blijft het wisselvallig en zacht. We gaan naar Italië. Daar vindt op dit moment een persconferentie plaats over de stand van zaken. van het gekapseisde cruisechip Costa Concordia. Correspondent Bas Mesters. Luister jij mee, Bas. En, en wat wordt er gezegd? Ja, dat is een persconferentie van Smit. Uh, die een beetje proberen uit te leggen wat ze gaan doen en wat ze al kunnen doen. Uh, de essentie daarvan is dat ze al het materieel nu hier hebben en op een uh, boot monteren... waarmee ze straks uh, de olie kunnen gaan wegpompen. Ze hebben nu nog niet officieel de toestemming daartoe. Vanmiddag is er een overleg met de autoriteiten, met de eigenaren, met de verzekeraars. En dan zal uh, waarschijnlijk vanaf morgen de maatschappij gaan onderzoeken rondom het schip hoe de situatie is... om dan vrij snel daarna te beginnen met het wegpompen... van de 2400 ton stookolie en 200 ton diesel. Ja, Hoe snel moet dat gebeuren, dat wegpompen... voordat het, het, het, het gevaarder is dat het uh, aan de kust gaat aanspoelen? Nou ja, op dit moment zijn er geen grote lekkages. Dus uh, er is geen direct gevaar. Maar het kan altijd veranderen als de weersomstandigheden veranderen... of het schip gaat schuiven... Men schat in dat het uh, als er geen complicaties optreden, dat het twee tot vier weken gaat duren. Het is ook nog even afhankelijk van de vraag of de autoriteiten toestaan dat ze al beginnen zeg maar, met het uh, inspecteren en werken aan die tanks voordat de, de doden zijn geborgen. Smit zegt dat ze dat graag willen meteen beginnen en dat het op twee verschillende plekken in een schip verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden. Maar dat wordt dus vanmiddag beslist. Oké. Okay. Uh, een uur geleden werd duidelijk dat uh, uh, onder de vermisten, uh, 29 in totaal nog altijd, uh, 14 Duitsers uh, en, en ook wat andere nationaliteiten zijn bekendgemaakt, hè? Ja, um, eerlijk gezegd uh, is er ook nog altijd een krant, uh, La Stampa, die beweert dat er nog meer vermisten zijn, die baseert zich op een andere lijst. Waar gaat die dan vanuit, uh, hoeveel? Die, die gaat uit van 40 vermisten. Dat getal is gewoon... Uh, ik heb nog niet het gevoel dat dit het definitieve getal is. Het kan natuurlijk ook nog naar beneden bijgesteld worden... als er mensen op het vaste land worden gevonden. Dat zou ook nog wel eens kunnen oplopen. Het is gewoon te chaotisch om vast te stellen... dit is het aantal vermisten. Zeggen, nou en hebben ze uh, over uh, het, het pompen van die olie uit dat schip hebben ze gesproken. Uh, is er ook al gesproken over het bergen van het schip? Gaat dat ook door Smit gebeuren bijvoorbeeld? Ja, Dat is nog niet helemaal duidelijk uh, of dat door Smit gaat gebeuren of niet. Um, en verder uh, wil Smit daar op dit moment nog niet zo gek veel over zeggen. Zij zeggen eerst moeten de verzekeraars en de eigenaren vast gaan stellen wat ze met dat schip willen gaan doen. Of ze het in zijn geheel willen lichten, of, uh, uh, omdat ze nog denken dat ze er iets mee kunnen, of dat ze het in stukken laten zagen. Uh, duidelijk is wel dat de autoriteiten willen dat het schip daar weg wordt gehaald. Het is Op een prachtige plek ligt het daar. Um, en um, uh, ja, het past daar gewoon niet. Het is een soort van uh, gulliver die voor Lilliput ligt. Dat is voor even wel leuk, maar uh, niet te lang vindt men hier. Bas Mesters in Italië, dankjewel. Een optimistisch bericht Te midden van alle verhalen... dat we in een recessie beland zijn. Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf namelijk... die kijken met vertrouwen naar 2012 dit jaar. Ze denken dat hun omzet dit jaar zal groeien... en dat ze meer mensen nodig zullen hebben. Blijkt allemaal uit de MKB Monitor... Dat is een onderzoek gehouden door TNO en uitzendorganisatie Uniek. En Raymond Puts is directeur van Uniek en die hebben we nu aan de lijn. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. En meneer Puts, uh, ja, ik zou opvallend een optimistisch bericht tussen al die recessieberichten. Uh, het gaat niet lekker met de economie als je kijkt naar de bouw, de horeca of naar de detailhandel. En toch zeggen die ondernemers: uh, nee, uh, met vertrouwen kijk ik naar, uh, naar 2012. Ja, inderdaad. De uh, meerderheid, uh, bijna drie kwart van de MKB'ers, heeft vertrouwen in de toekomst. En dat. Laten ze ook zien uh, dit jaar, maar ook uh, vorig jaar. Ja, maar is dat niet een beetje een roze bril opzetten? Uh, het, het ondernemersoptimisme, uh, ja, laten we onszelf niet in de put praten. Tegen beter ja, weten zou, in. zou je in eerste instantie denken, want het, het, het uh, opmerkelijke is dat we die vraag ook vorig jaar gesteld hebben... Toen ruim 68% aan dat ze dachten te gaan groeien. En daar heeft uh, ruim 54% dat ook waar gemaakt. Dus het is niet alleen maar een roze bril. Hmm. Nou is het ook zo dat als het een paar jaar slecht gaat... gaat het automatisch op een gegeven moment weer uh, bergopwaarts natuurlijk. Dus in die zin kun je positiever dat, dat, dat is zijn. We doen, we doen het al drie jaar achter elkaar en drie jaar zie je hetzelfde beeld. Ja. U kunt het ook onderverdelen naar sectoren hè? Waar, waar de meeste groei verwacht wordt. Vertel eens. Ja, je ziet... Ja, je ziet dat handel, industrie en, en ook horeca echt een positief vertrouwen hebben in de toekomst. Horeca, zegt die... u? Hoor ik u daar zeggen? Ja, horeca ook. Ja, absoluut. Oh, want dat uh, was vorige week horecava. Uh, daar werd nog gezegd van, uh, daar gaat het niet zo best mee, van faillissementen. Uh, dat klopt, maar dit is de vraag hoe ze naar de toekomst kijken. En ze hebben uh, uh, uh, toch een, uh, een positief vertrouwen in de toekomst. Als ja. dus je kijkt naar sectoren die wat minder uh, vertrouwen hebben uh, en ook wat minder groei verwachten, dan zitten die... Deels in de verwachte sector als bouw en onroerend goed. En tegelijkertijd ook wel in de publieke sector, overheid en gezondheidszorg. Ja, ja bouw en onroerend goed, dat is niet een kwestie van een half jaar minder en dan gaat het weer... Ik bedoel, dat, dat duurt langer, hè? Ja, dat, dat zie je ook wel terug. En je ziet natuurlijk ook wel het effect van zeg maar, de bezuinigingen in de, in de publieke sector. En dat heeft nu ook wel effect op, ja. op het aantal personeelsleden in die sector. Kunt u het ook nog specificeren naar regio? Zijn er regio's waar men buitengewoon optimistisch is en, en, en wat pessimistisch, ingestelde regio's? Die, die, die de jaren hiervoor dat behoorlijke klap heeft gehad, het, er heel positief in staat. En de, tegenover daar juist sectoren of uh, branches en uh, excuse, uh, provincies als, uh, als Friesland en Groningen uh, en wat, uh, wat, ja, wat minder positieve kijk hebben. Dus Het noorden verschilt er wat van het zuiden in dit geval. Okay. Nou, laten we hopen dat al die, uh, die mooie verwachtingen uit gaan komen. Ik, uh, ik, ik dank u wel voor de toelichting. Graag gedaan tot ziens. Dag, Raymond Putz was dat van Uniek, de directeur. Airbus heeft zoveel orders, ook daar gaat het goed mee... dat de vliegtuigbouwer 4.000 man extra personeel in dienst moet nemen. Over positieve berichten gesproken. Met de huidige orderportefeuille van bijna 4.500 toestellen... heeft Airbus voor de komende acht jaar genoeg werk. De orders vertegenwoordigen een waarde van bijna 600 miljard dollar. Het afgelopen jaar was een topjaar. Er werden 534 nieuwe vliegtuigen afgeleverd en dat was een record. Mooie cijfers werden bekendgemaakt op de nieuwjaarsreceptie... van het Duitse moederbedrijf EADS in Hamburg. Dit is het NOS Journaal, het door alt -Megens. De Tweede Kamer vindt dat een therapie om homoseksuele gevoelens te onderdrukken... niet meer moet worden vergoed. De therapie wordt aangeboden door Different, een organisatie die zich richt op christelijke homo's. VVD, PVDA, D66 en GroenLinks willen dat minister Schippers een eind maakt... aan de vergoeding door zorgverzekeraars. De VVD noemt de gang van zaken bizar. Volgens de PVDA gaat de therapie uit van homoseksualiteit als een ziekte. En dat vindt de partij onacceptabel. En D66 en GroenLinks die zeggen iets soortgelijks. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat onderzoek doen naar Different, die organisatie. En ook de artsenorganisatie KNMG maakt zich zorgen. De organisatie raadt huisartsen af door te verwijzen naar Different. De Duitse sociaaldemocraat Martin Schulz is de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement. Hij kreeg enige bekendheid als weer een paar jaar geleden, in 2003... toen er een rel ontstond nadat de toenmalige Italiaanse premier Berlusconi... hem geknipt had genoemd voor een rol als kampbewaker. Schulz is voorzitter geworden met steun van de christendemocraten. Sociaaldemocraten hadden de vorige keer de Poolse Democraat Boezek aan een meerderheid geholpen. Europese banken hebben gisteren een recordbedrag ondergebracht bij de Europese Centrale Bank. Voor het eerst is de grens van 500 miljard euro overschreden. Gezamenlijk parkeerden de banken 501,9 miljard bij de ECB. Aan het eind van elke dag houden banken kasgeld over. Normaal gesproken lenen ze dat overtollige geld aan elkaar uit... maar door de economische crisis vertrouwen de banken elkaar nauwelijks meer. En daarom brengen ze het geld nu onder bij de ECB... wat wel maar weinig rente oplevert. Steeds meer huishoudens en bedrijven maken gebruik van groene stroom... dat meldt elektriciteitstransporteur Tennet. Afgelopen jaar was er een stijging van 22 procent... die gelijk staat aan het stroomverbruik van meer dan anderhalf miljoen huishoudens. Zo'n 60% van de groene elektriciteit komt uit biomassa, 40% van windmolens. En omdat de vraag naar duurzame energie in Nederland groter is dan het aanbod... wordt steeds meer duurzame energie geïmporteerd. Vooral elektriciteit uit Noorse waterkrachtcentrales. Sport. Wisselend succes voor de Nederlanders bij de Open Australische Tenniskampioenschappen vandaag. Michela Krajicek bereikte de tweede ronde, terwijl Robin Haase werd uitgeschakeld. In de studio aangeschoven Marcella Mesker. Je volgt voor onze toernooi in, in Melbourne, Marcella. Um, een mooi resultaat voor Krajicek. Een, een zwaar bevochten zegen? Um, nou, vooral de tweede set. Ze speelde tegen de 30-jarige Duitse Christina Barrois. Eerste set won ze, na 3-1 achterstand met 6-3. Tweede set een hele lange, spannende tiebreak. 15-13 werd het maar liefst. En ze moest daar in vijf setpoints wegwerken. Sloeg toe op haar eigen vierde matchpoint. Dus dat betekent dat dat natuurlijk een geweldige strijd was... die heel veel energie heeft gekost, maar natuurlijk dolle vreugde... omdat ze dat toch in twee sets won. Dus wat dat betreft gewoon een, een lekkere eerste ronde. Nou, kunnen we zeggen dat uh, weer weer een beetje op de weg terug is? Ja, dat is al een tijdje. Eigenlijk sinds ze vorige zomer Erik van Harpen als nieuwe coach aan heeft gesteld. Grote naam in het tennis. Vroeger begeleider van Conchita Martinez. Ook met Arantxa Sanchez gewerkt. Anna Kornikova. Nou, een hele goede coach. En die is er echt aan het helpen. Je ziet dat ze meer zelfvertrouwen heeft. En daardoor ja, wint ze bijvoorbeeld dan nu zo'n hele close tiebreak. Nou, de volgende tegenstander, Anna Ivanovic. En, en daarover, Krijtje, ik zegt daarover het volgende over de Service. Even Tegen Ivanovic eigenlijk twee keer. één keer gewonnen, één keer verloren. Dus uh, ja, op zich maakt het niet uit. Weet ik ben gewoon tevreden dat ik vandaag heb gewonnen. En we zullen wel zien. Ik denk dat we er, uh, zeker gaan uh, kijken naar de wedstrijd en bespreken of het moet. Dus. Ja, ze gaan wel bespreken hoe het moet. Hè? Uh, wat zal er eigenlijk komen, denk je? Nou, dat het een hele zware battle zal worden. Want uh, Ivanovic is natuurlijk een grote naam. Voormalig nummer één Grand Slam winnares. Is wel Maak wat wel afgezakt. Ehm Laten we zeggen, de meeste kansen zijn toch voor Ivanovic. Ik denk dat ze wel de dag van de leven moet hebben om te winnen. Want Ivanovic is al twee maanden in Australië aan het trainen. Is goed in vorm, heeft makkelijk gewonnen. Dus ze zal zeker de underdog zijn in die partij. Okay. Dan het slechte nieuws. Uh, was goed. En slecht nieuws, want Robin Haasen die ging onderuit in drie sets tegen Andy Roddick uit Amerika. Um, Haasen met een analyse van die partij. In de eerste set ben ik, uh, begin ik nerveus. Ik sta 2-0 achter. Uh, maar vanaf dat moment uh, speel ik goed... Ik moet inderdaad veel meters maken, maar ik dicteer ook heel vaak het spel. Uh, ik bepaalde wel van hoe de rally uh, op werd gezet. En op dat moment uh, speel ik beter. Uh, ik kom ook voor. Uh, ik heb breek kansen, twee, drie keer om hem te breken. Om al juist op een voorsprong te komen. Op die momenten, ja, klinkt misschien raar, maar vond ik echt dat hij wat geluk had. Uh, met een keer lijnballetje. En, uh, ja, en dat was zonde, want op dat moment uh, kan ik niet doordrukken. Hij maakt wel de break. en dat was wel een beetje de... Uh, al het momentum van de wedstrijd. Want ik raakte dus heel veel energie kwijt door, dat, uh, voor, door die vele meters. En, uh, en daarna kon ik helaas niet het niveau meer terugkrijgen. Het klinkt alsof hij zelf de indruk heeft dat hij nog kans heeft gemaakt, uh, Marcella. Ja, maar als je de uitslag ziet, 6-4, 6-3, 6-1... Kansloze missie dan. Een kansloze missie, ja. ja. Uh, ik, ik, er zit wel wat in. De eerste set speelde hij oké. Okay. 2-0 achter, 2 gelijk. En toen had hij inderdaad een aantal breekkansen op de service van Roddick. Die benutte die niet. En Roddick wel. Ja, Toen werd het 6-3. Dat is toch eigenlijk afgetekend. Maar wat mij eigenlijk wat meer zorgen baarde... is dat, dat hij helemaal niet fit oogde in die wedstrijd. Uh, ik zag hem op een gegeven moment echt letterlijk naar zijn knie grijpen. Nou, dat is een kwetsbaar punt van hem. Uh, hij ontkende na afloop... ja, nee, mijn knie had ik helemaal geen last van. Maar 100% fit was hij niet. Want daarna was het... Uh, ja, de break in de tweede set, 6-3, 6-1. En ja, hij, hij liep erbij als, als, alsof hij uh, ja, echt niet meer verder kon. Het was wel 33 graden, hoor. Dus misschien dat toch ook de hitte... Kan ook een rol spelen, uh, Ja, kan een rol ja. spelen, maar, maar ja, teleurstellend. En goed was het zeker niet. Ja. Tot slot, een aantal favorieten kwam vandaag ook in actie. Uh, Djokovic, Andy Murray en bij de vrouwen Samantha Stosur Zijn die allemaal door? Djokovic, heel makkelijk, heeft maar twee games verloren in uh, drie sets. Murray verloor een setje tegen een jonge Amerikaanse talent Ryan Harrison. Onthoud Goeie die speler. naam. Goeie speler, onthoud die naam. Okay. Maar uiteindelijk won hij makkelijk in vier sets. Maar de grote verrassing tot nu toe bij de Australian Open... de nummer zes bij de vrouwen, Samantha Stosur, winnares van de US Open... He, afgelopen augustus. Natuurlijk de, de grote hopen in Australië. En uh, zij verloor, dus uh, wel heel verrassend. Ze verloor van de Roemeense Kerstea. Dus wat dat betreft uh, ja, heeft het vrouwentoernooi nu nog wel een optater gehad. Marcella Mesker, dankjewel voor je toelichting. Er is uh, geen verkeersinformatie bij de ANWB. Dan nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Ik krijg hier een bericht dat Piet Reumer is overleden. Uh, dat, daar hoort u zometeen meer over. Dit is een uitgebreide biografie. Uh, Piet Ruimer, bericht dat overvalt ons hier in de uitzending, is overleden. Ander nieuws uit deze uitzending. Het verwijderen van onder meer 2400 ton stookolie... uit cruiseschip Costa Concordia gaat twee tot vier weken duren, zegt Smit. Airbus heeft zoveel orders... dat de vliegtuigbouwer 4000 man extra personeel in dienst moet nemen... Tweede Kamer vindt dat een therapie om homoseksuele gevoelens te onderdrukken niet meer moet worden vergoed. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Het is bijna kwart over één. Zometeen Jurgen van den Berg weer met het vervolg van NCRV's lunch. Veel ondernemers betalen te veel voor hun accountant. Vindt u de rekeningen van uw accountant ook te hoog? Kijk dan eens op kubus.nl.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 En CRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. U hoorde het net al aan het eind van het nieuws. Acteur Piet Reumer is overleden. Zo gauw daar meer over bekend is, gaan we dat natuurlijk laten horen. En verder volgen we ons gewone programma. Is er nog toekomst voor de kleine ziekenhuizen in Nederland? Dat is een vraag. Het antwoord komt zometeen. Deel 2 van het radiodagboek van minister Lisbeth Spies van Binnenlandse Zaken, die nu veel te maken heeft veel meer te maken heeft met de media. Ze is altijd voorbereid op onverwachte vragen. En weet inmiddels ook dat je niet op alles antwoord hoeft te geven. En aan haar gezichtsuitdrukking werkt ze nog. Ik heb de neiging om vrij vrolijk en optimistisch de camera in te kijken. En soms is dan het hoofd niet altijd in overeenstemming met de boodschap. Dus ik moet soms ook wel een beetje serieus kijken... als de boodschap daartoe aanleiding geeft. En dan half twee is standpunt REL. De stelling dan, de dronken Rotterdamse politiecommissaris... moet worden ontslagen... In de Oudjaarsnacht is de Rotterdamse politiecommissaris Jan Hoogstraat... gearresteerd voor rijden onder invloed. Hij had vier keer te veel alcohol in zijn bloed. Morgen staat hij voor de politierechter. Maar hij is ook onderwerp van een intern disciplinair onderzoek. Als politieman heb je namelijk een voorbeeldfunctie. En als je daar dan misdrijft pleegt, dan word je dat zwaar aangerekend. Zelf zegt hij dat hij maar 300 meter heeft gereden... omdat de hulpdiensten niet op tijd bij zijn gewonde vrouw konden zijn. Moet hij worden ontslagen of is er sprake van noodbreektwet? We zijn benieuwd naar u eens of oneens op die stelling dus. De dronken Rotterdamse politiecommissaris moet worden ontslagen. Sms het naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl En als u twittert, doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. En als gezegd, Piet Reumer overleden. Het laatste nieuws nu hier is Gert Kluk. Ja, Piet Reumer speelde in diverse theaterstukken... maar kreeg nationale bekendheid door zijn rollen in de tv-serie Stiefbeen en Zoon... Het Schaap met de Vijf Poten en Citoentje met Suiker. De laatste jaren was Reumer vooral bekend... door de rol van inspecteur De Kok in de tv-serie Baantje... Voor zowel Stiefbeen, Schaap, als voor Baantje kreeg Reumer een televi televisie televisiering. Ook speelde Reumer 13 jaar lang hoofdpiet bij de tv-uitzending van de intocht van Sinterklaas. En heeft hij het jeugdprogramma Het Spanterom gepresenteerd. Piet Reumer is 83 jaar geworden. In Dokkum wordt actie gevoerd tegen het opheffen van de afdelingen acute zorg en verloskunde in het plaatselijke ziekenhuis, de Sionsberg, dat is het kleinste ziekenhuis van Nederland. Meer dan 20.000 mensen hebben intussen een handtekening gezet onder die petitie die luidt, ja ik wil 24 uur per dag terecht kunnen in de Sionsberg voor acute zorg en verloskunde. Handtekeningen worden op dit moment aangeboden aan de Tweede Kamer en Lunch vraagt zich af, is er nog toekomst voor kleine ziekenhuizen in Nederland? Ik praat erover met zorgeconoom Piet de Bekker, goedemiddag. Goedemiddag. Al jaren is het overheidsbeleid erop gericht om zorg, eh, zeker specialistische zorg, in grote centra aan te bieden. In hoeverre is dat beleid al in de praktijk gebracht eigenlijk? De laatste jaren zie je een uh, langzame, zeker een kantelingenverschuiving verschuiving van die kwalitatief uh, hoog, uh, hoog, uh, ja, hoogwaardige uh, ziekenhuiszorg naar, kleine schalige, of naar grootschalige uh, centra, academische centra. En de overheid doet daar wel wat aan, maar eigenlijk zijn de zorgverzekeraars de partij die dat het meest afdwingen door hun zorginkoopbeleid. En je ziet dat langzamerhand steeds meer specialistische zorg inderdaad concentreert in grotere centra. Ja. Hoeveel van die kleine ziekenhuizen zijn er eigenlijk nog? Dat is een lastige vraag, uh, er zijn, uh, omdat namelijk het aantal bedden niet heel erg veel zegt over wat het voor een soort ziekenhuis is. Er zijn uh, pak een beet uh, 30, 35 categorale ziekenhuizen, het zijn vrij kleinschalige ziekenhuizen met minder dan 100 bedden. Uh, je hebt ook uh, basisziekenhuizen zoals de Sionsberg met uh, tussen de 140 en de, en de 250 bedden, iets dergelijks. En er is een hele grote diversiteit in de functies die mensen aanbieden. Dus volwaardige basisziekenhuizen zijn er pak een beetje 7, 8, misschien 10. Maar soms zijn die ook weer onderdeel van een groter verband. Dus uh, een klein voorbeeldje: ik wil gewoon zelf in Breda en het ziekenhuis in Oosterhout. Dat is een onderdeel geworden van Amphia. Waarbij bijvoorbeeld de, uh, de Spoedeisende Hulp, waar we het nu ook over hebben. is verplaatst naar het, uh, het grote ziekenhuis in Breda. Hmm. Want um, kun je dat zeggen, wat dan economisch gezien het ideale aantal bedden is. dat je als ziekenhuis moet hebben? Um, nou in, er is een jaar of vijftien geleden een studie gedaan uh, door uh, Jos Blank. Dat is nog steeds eigenlijk het standaardwerk waarin werd gezegd... Nou, tot een pak bij 300 bedden zijn er schaalvoordelen te behalen... door uh, groter te worden. Dan kun je een aantal functies beter bedienen... En uh, onder, die, onder die 300 bedden heb je uh, nou ja, uh, toch, toch wat last met het, het volkrijgen... van maatschappen mm. het in de lucht houden van, van bepaalde speciale afdelingen. Ja. Nou, omdat die petitie, ik zei dat al, uh, van de Sionsberg op dit moment wordt aangeboden... hebben we voor deze uitzending even gesproken met Martijn Mullers... die is chirurg daar in dat ziekenhuis. En dat is ook een van de actievoerders voorbehoud van de Sionsberg. Het is hier zo dat uh, als de uh, acute zorg en de geboortezorg... in uh, de Sionsberg gesloten zullen worden, dat dan... Uh, Zo'n 8000 mensen buiten de 45 minuten aanreedtijd van een volgend ziekenhuis wonen. Dat betekent eigenlijk dat in geval van nood deze mensen uh, ja, niet op tijd in een ander ziekenhuis geholpen kunnen worden. Maar is het ook niet uh, kijken naar de eigen situatie? Want als die afdelingen verdwijnen, is het zo dat het ziekenhuis dan, uh, laten we zeggen, door de hoeven gaat? Het is zo dat de acute zorg is toch. Uh, uithangbord van je, van, je, van je ziekenhuis. Het is de deur die altijd voor mensen openstaat. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de geboortezorg. We merken heel sterk dat als mensen hier bevallen, dat zij al ja, direct een, een prettige band hebben met het ziekenhuis en ook later voor allerlei andere behandelingen voor ons ziekenhuis kiezen. Dus ja. Het zijn een essentiële afdelingen voor ons ziekenhuis. Inderdaad. En, en, en u, u werkt nu dus in een klein ziekenhuis, maar u weet ook hoe het is om in een groot ziekenhuis te werken. U bent al het chef de kliniek geweest. Uh, ja, u, tot, merkt, u merkt dat ook aan patiënten, dat, dat er echt een verschil is? Ja, mensen waarderen hier heel sterk de korte lijntjes die wij hebben eigenlijk tussen de huisarts en de specialisten. Wij kennen ook al onze huisarts hier heel goed. Uh, We kennen ook heel veel van onze patiënten heel goed, omdat wij. Uh, omdat we ze vaker hebben gezien, zeiden we dat hier een vast aanspreekpunt. We kunnen hier meer dan in andere ziekenhuizen heel snel uh, ons, uh, onze diagnostiek voor patiënten inzetten. We hebben geen wachtlijsten voor, de, voor de diagnostiek en voor behandelingen. Ja, mensen waarderen dat enorm. Maar ja, die minister zit met oplopende kosten in de zorg. De zorgverzekeraars willen het allemaal zo goedkoop mogelijk natuurlijk. Um, is het dus ja. wel rendabel zo'n klein ziekenhuisje? Om daar alle specialismen aan te bieden. Ja, nou dat is erg lastig. Het kost een hoop geld. Maar aan de andere kant, uh, ja, het verdwijnen van die afdeling kost, uh, kost uiteindelijk misschien mensenlevens. Dus dat is natuurlijk de discussie die, we, die wij met politiek zeker moeten, moeten aangaan. Van, van is het niet belangrijk om vast te houden aan die 45 minuten norm. En dan maar te accepteren dat een klein streekziekenhuis, wat essentieel is voor de, voor de regio, uh, dan misschien daar wat extra geld, uh, geld moet kosten. Martijn Mullers van de Sionsberg. Ik praat verder met gezondheidseconomen Pieter Becker Wat vindt u van zijn argumenten? Uh, ik kan me tot op zekere hoogte zeker inbeelden dat, dat het voor een, een regio belangrijk is om een ziekenhuis in, in, de, in de nabijheid te hebben. Hij heeft en, het over uh, die 45 minuten he, voor 8000 ja, mensen. Dat is in ieder geval een norm waar de minister zich ook aan gehouden uh, voelt. De, dat is om de geografische toegankelijkheid te waarborgen dat mensen binnen 45 minuten in een ziekenhuis terecht kunnen. Nu uh, ligt uh, de Sienersbegen in Dokkum uh, ongeveer 30 kilometer van het uh, medisch centrum Leerwaarde en uh, iets meer van het uh, UMC Groningen en met een goed goed de ambulance... waarin mensen gestabiliseerd kunnen worden naar een trauma... is die acute zorg nog steeds over het algemeen prima bereikbaar. Het zal gaan om een aantal mensen die op de eilanden wonen... en die hebben natuurlijk sowieso denk ik vaak problemen... om op tijd in de Sjonsberg te ja. zijn. Dus u, dat argument van hem, van die 45 minuten... u zegt dat is op te lossen met goed uh, uitgeruste ambulances? Dat is in ieder geval een, een route die in, in meerdere landen ook gekozen is. En ook in Nederland zie je in ieder geval discussie... over uh, het neerzetten van uh, een betere spreiding van die ambulances... Waar de, waarbij mensen gestabiliseerd kunnen worden... en vervolgens door kunnen rijden naar een, een, een echt gespecialiseerde ook met veel meer faciliteiten. Ja, dus dan kan je zelfs nog verder doorrijden dan die 45 minuten mogelijk. Dat zou kunnen. Ja. ja, ja. Wat nog even die ambulance? Dat, dat zijn, dat is niet een normale huis- en keukenambulance. Dat als je je been breekt, dan word je daarmee opgehaald. Nou, je ziet in de loop van de jaren dat er natuurlijk allerlei ontwikkelingen zijn... ook in de, in de technologie wat er in een ambulance aanwezig is. En uh, er wordt bijvoorbeeld gesproken op dit, op dit moment, over de kop van Walgen om een, een bepaalde ambulancevoorziening extra neer te zetten. En het gaat dan om, om, om wagens die toch zo'n 6, 7 ton uh, in euro's mogen kosten. Mm. Dus dan heb je het echt over een hoogwaardig technologisch nou. mobiel... waar mensen gestabiliseerd kunnen worden. Nou kwam hij ook nog even met het argument van... ja, dit kan zelfs doden gaan kosten. Dat is natuurlijk ook wel een beetje om zijn eigen zaakkracht bij te zetten, denk ik. Maar is het zo, uh, wordt, het, wordt het zo erg? Nou ja, vanuit Politiek Den Haag, vanuit de Inspectie voor Gezondheidszorg... wordt juist het tegenovergestelde uh, geclaimd. En ook de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie heeft aangegeven... dat juist door te weinig volume te hebben, dat je daardoor juist kwaliteitsverlies krijgt. Je moet je niet voorstellen dat op een geboortekliniek... iemand met een, een, een extra complicatie, uh, alsnog met een spoedkeizersnede dan nog naar het UMCG moet uh, voor, voor, voor, voor hulp. Dat is nog veel gevaarlijker. Als je bepaalde uh, operaties vaak uitvoert, dan raak je er ook bedrevener in. Is dat wat u zegt? Uh, ja, dus Zowel voor operaties geldt dat er met selectieve inkoop natuurlijk volume worden gesteld. Maar ook met uh, verloskunde en, en, en spoedeisende hulp. Als je een, een, een basis-IC uh, bent voor, voor die spoedeisende hulp en er komt een bepaalde complicatie. Je moet vervolgens opnieuw de ambulance in om dan naar een groter ziekenhuis vervoerd te worden. Dan het levert het alleen maar extra risico's op. Ja. Dan kun je beter meteen doorrijden. Ja. Uh, hij heeft nog een derde argument. en Hij zegt van in zo'n klein ziekenhuis heb je veel, meer, uh, veel duidelijker en veel korter contact met, uh, ja. met je patiënten. En omgekeerd ook, de patiënten met uh, de uitvoerende artsen. Dat is natuurlijk een volledig terechtpunt. Uh, het eerste contact met een ziekenhuis als je geboren wordt... dan krijg je een warm gevoel bij, et cetera. Dus dat, dat, dat kan ik niet ontkennen. Aan de andere kant uh, geldt dat de verloskunde en de spoedeisende waar het nu gaat, waar een deel van de ziekenhuiszorg betreft. Uh, als je bijvoorbeeld in het ziekenhuis de dagbehandelingen... en, en uh, polyklinische behandelingen overhoudt... en je hebt de chronische zieken uh, die je wilt begeleiden... en je houdt een spoedpost open, een huisartsenpost plus... waar dus toch voor bepaalde levensbedreigende situaties extra competenties zijn om mensen te stabiliseren, dan kun je pak een beetje 95, 98% van de zorg alsnog blijven bieden in Dokkum. Ja. Dus het gaat om een klein deel van de zorg die het niet meer zou kunnen, om redenen van kwaliteit. Ja. Dus uh, de centrale vraag is: uh, Is er nog toekomst voor kleine ziekenhuizen in Nederland? U zegt ja, maar niet meer uh, dat ze echt alles kunnen aanbieden. Correct. Je kunt, dat is absoluut een toekomst, juist vanwege die menselijke mate, kleinschaligheid. Dat is een strategische keuze van veel instellingen om op, op, op een lokale niveau te gaan zitten. Dan kun je ook extra diagnostiek neerzetten en voor de mensen heel, heel toegankelijk om de hoek. Maar bepaalde uh, basispakketten, basistaken waar voor iedereen hoogkwaliteit kwaliteit nodig is... die moet je concentreren in een aantal centra. Ik dank u voor uw uitleg. Zorgeconom Piet de Bekker was dat. Ja. Het Radio Dagboek. Deze week met... Lisbeth Spies, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de eerste week dat het speelkwartier voor deze minister voorbij is... Ja, gisteren zat de minister de hele dag in vergadering over het eventueel samenvoegen van een aantal gemeenten in de provincie Zuid-Holland. Na afloop was er een persconferentie waar veel lokale media op afkwamen. Mies met Spies, kom verder. Hallo, Simone van Zwiena, hij is de Lekstreek. Mies met Spies. van de Lekstreek. Mies met Spies. Het contact. Ellie van der Klauw van de IJsselboden. Van harte welkom. Zullen we maar even aan tafel... Uh, ik vind het omgaan met de pers uh, altijd een, uh, een mooie, on, mooi onderdeel van de taak. Of, dat heb ik gevonden toen ik in de Tweede Kamer zat. Dat was als gedeputeerde net zo. En dat zal als minister niet anders zijn. Het is wel uh, een onderdeel van het takenpakket... waar je goed wakker bij uh, moet zijn. Omdat er natuurlijk altijd vragen worden gesteld... waar je niet altijd ogenblikkelijk een antwoord op hebt of op wilt geven. Dus brand los. Wie van jullie? Hoe zwaar weegt u het verzet tussen van Nederland en Berg Toen ik net lid van de Tweede Kamer was, kreeg ik om vijf voor acht... S avonds eens een keer een telefoontje van vindt de CDA-fractie... in de Tweede Kamer, ook dat de kernreactor in Petten dicht moet. En we zitten over vijf minuten live. Nou, toen was ik nog maar twee weken Kamerlid... en toen dacht ik echt zoiets van, oh, help. Dus toen, dan is je eerste reactie, ik bel u over vijf minuten terug. Maar toen zat ik wel een beetje met zweet in mijn handen. Nou, van wat zal het CDA hier eens van gaan vinden? Nou, dan leer je ook in het omgaan met de pers... dat het niet altijd uh, zo dringend is... dat je binnen vijf minuten een standpunt hoeft te hebben. Maar dat je vooral zelf de regie moet houden... en zelf moet bepalen met welke boodschap... maar ook wanneer je met die boodschap naar buiten gaat. Uit er zijn een aantal varianten liggen op tafel, maar welke zijn dat? Er zijn allerlei varianten denkbaar en mogelijk. Van helemaal niets tot en met uh, alle zesde uh, gemeenten. En dan kunt u statistisch uitrekenen hoeveel verschillende varianten er dan denkbaar zijn. In het omgaan met de pers, uh, media, televisie, radio, kranten... Uh, ontwikkel je natuurlijk wel een zekere routine en ontwikkel je ook een eigen stijl. En ik denk ook dat dat goed is, want uh, Lisbeth Spies is geen kloontje van uh, Piet Hein Donner... of noem het allemaal maar op, dus dat doe je allemaal op je eigen manier. Maar hoe ervaren je daarin ook kunt zijn of kunt worden, je kan altijd nog dingen beter doen. Dus het is, uh, en soms lukt dat wel, andere keren lukt dat niet. Soms een genoegen om jezelf terug te zien en af en toe ook tenen krommend. Dan denk je van nou, uh, dat, dat jasje of uh, dat kapsel, dat in ieder geval nooit meer. En ik, ik heb bijvoorbeeld zelf ook nog wel eens een keer moeten leren dat ik heb de neiging om vrij vrolijk en optimistisch de camera in te kijken. En soms is dan het hoofd niet altijd in overeenstemming met de boodschap. Dus ik moet soms ook wel een beetje serieus kijken... als de boodschap daartoe aanleiding geeft. Daar la laten we het bij. Als jullie het goed vinden, dan gaan wij terug... Uh, of tenminste, nee, niet terug, voor het eerst naar uh, Den Haag uh, vanmiddag. Dank voor jullie komst. Ik hoop dat jullie voldoende antwoord hebben gekregen op de vragen. Ik kan nog niet vooruitlopen op conclusies, dus helemaal voldoende zal het niet geweest zijn. Maar uh, dank voor jullie geduld en graag tot de volgende keer. De echte Lisbeth Spies die gaat uh, Nederland, hoop ik, nog verder uh, leren kennen in de komende drieënhalf jaar. Uh, die probeert haar werk met veel passie en betrokkenheid uh, te doen. Met respect voor uh, ieders uh, verantwoordelijkheden. Maar ook in de wetenschap dat je het als minister nooit iedereen naar de zin uh, kunt maken. Als we het in de persoonlijke verhoudingen uh, goed kunnen houden... dan kunnen we op inhoud wel eens een keer uh, knallen en van mening verschillen. Maar dat is wel uh, de manier waarop ik graag uh, aan het werk zou willen zijn. Het radiodagboek van Lisbeth Spies, deel 2, gemaakt door Ingrid Koning. En terugluister kan via... Lunch.ncv.nl/slash radiodagboek. Zometeen de stelling stand.nl. De dronken Rotterdamse politiecommissaris moet worden ontslagen. Bent u daarmee eens of mee oneens? Laat het vooral weten. En nu eerst het laatste nieuws. Hier is Gert Kluik. Radio 1. Het NOS-journaal. Dacteur Piet Reumer is overleden. Reumer is vooral bekend van zijn rol van inspecteur de Kok in de tv-serie Baantje waarin hij de laatste jaren speelde. Ook speelde hij in de tv-serie Stiefbeen en Zoon... Het Schaap met de Vijf Poten en Citroentje met Suiker. Voor zowel Stiefbeen, Schaap als voor Baantje... kreeg Reumer een televisiering. Daarnaast was Reumer 13 jaar lang betrokken... bij de tv-uitzending van de intocht van Sinterklaas... en heeft hij het jeugdprogramma Het Spant erom gepresenteerd. Piet Reumer is 83 jaar geworden. Noorten Al-Bayrak dient een klacht in tegen de NOS... bij de Raad voor de Journalistiek. De op non-actief gezette directeur van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers vindt dat er schade is toegebracht aan haar persoonlijke en professionele reputatie. In september bracht de NOS naar buiten dat de bedrijfscultuur bij het COA... onder al Bayrak ernstig was verziekt. Kort daarna werd ze op non-actief gesteld. De Duitse sociaaldemocraat Martin Schulz is de nieuwe voorzitter van het Europees parlement. Hij kreeg enige bekendheid in 2003 toen er een rel ontstond... omdat de toenmalige Italiaanse premier, Berlusconi, hem geknipt had genoemd... voor een rol als kampbewaarder. Airbus heeft zoveel orders dat de vliegtuigbouwer... 4.000 man extra personeel in dienst moet nemen. Met de huidige orderportefeuille van bijna 4.500 toestellen... heeft Airbus voor de komende acht jaar genoeg werk. De orders vertegenwoordigen een waarde van bijna 600 miljard dollar. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg... Ja, wij blijven hier op Radio 1 bezig om reacties te verzamelen op het overlijden van Piet Reumer. Mochten die klaar zijn en klaar staan, dan hoort u dat natuurlijk ook tussen nu en twee uur. Eerst maar gewoon beginnen met Standpunt NL. Tijdens de jaarwisseling heeft de Rotterdamse politiecommissaris Jan Hoogstraten... met vier keer de toegestaande hoeveelheid drank op achter het stuur gezeten van zijn auto. Zijn vrouw was gevallen en hulp was onderweg, maar dat vond hij te lang duren. Hij reed ongeveer 300 meter in zijn eigen auto. En bij aankomst zag hij dat de ambulance en andere agenten daar intussen ook ter plekke waren... Agenten zijn voor minder ernstige zaken hun baan kwijtgeraakt. Moet Hoogstraten worden ontslagen? Of is er in dit geval sprake van een situatie En is het niet meer dan logisch dat hij ondanks de alcohol hulp is gaan halen? Ik ga erover praten met um, Peter van Heems, gemeenteraadslid van de Partij van de Arbeid in Rotterdam. En hij heeft de portefeuille veiligheid. Um, dag meneer Van Heems, goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen in stand.nl altijd met uh, drie... Keuzes, daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen, daar komen zij. Ja. Politieagenten hebben een voorbeeldfunctie. Ja. Een nood breekt wet. Ja. Er is een verschil tussen een gewone burger en een agent. Ja. Ook wel dus. Uh, dan uh, de stelling. De dronken Rotterdamse politiecommissaris moet worden ontslagen. Wij gaan er zometeen uitgebreid verder over spreken. Maar eerst maar ook naar onze luisteraars toe. Want die willen we graag ook even hun mening horen geven. Bent u het eens of oneens met die stelling? Sms staat dan naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website. www.stand.nl En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Uh, net in het nieuws natuurlijk al uitgebreid besproken. Uh, het overlijden van de acteur Reumer, 83 jaar geworden. Um, we proberen daar natuurlijk wat uh, reacties op te krijgen. De eerste uh, die ik nu aan de telefoon heb is Simon de Waal. Goedemiddag. Goedemiddag. U hebt uh, 20 afleveringen van Baantje, de serie waar uh, eigenlijk Reumer uh, ja, veel furoren in maakte, hebt u geschreven. Um, was hij de kok, kan je zeggen? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Hij was de kok. Het is uh, een vondst geweest van, uh, van uh, zijn zoon Peter Reumer, die hem heeft uh, gevonden... Uh, als de kok. En uh, ja, ik denk dat die man uh, inderdaad het icoon is geworden. wat iedereen zegt uh, dat hij is geweest. Wat, wat maakte hem zo goed in die rol van uh, de kok met COCK? Nou, hij gaf er een, een on, ongelooflijk menselijke draai aan. De, uh, Appie Baantje had in de boeken nooit echt een, een beschrijving gegeven van de kok. Hoe er, hij eruit zag. En hoe hij uh, ja, hoe die, hoe die fysiek was. Maar iedereen had daar zijn eigen invulling op. En ik, het, ik denk dat de grote kracht was dat werkelijk iedereen zich... Uh, heel erg goed kon vinden in uh, personages zoals uh, Pieter Neer heeft gezet. Ja, Zijn, zijn uh, sidekick, zeg maar, Victor Reinier, hè, Fledder in de, in de serie. Ja. Hij heeft ook wel eens verteld dat hij op een gegeven moment eigenlijk helemaal niet meer repeteerde, omdat hij de rol al zo goed kende dat hij het uh, ja, eigenlijk helemaal uit zijn mouw schudde. Ja, dat is ook zo. Hij, hij kijk, Na een aantal jaren, het eerste jaar is het natuurlijk kijken en zoeken van ja, hoe, hoe zal ik het doen, hoe zal ik het spelen, hoe zal ik het zijn. En na een paar jaar was hij het gewoon en is hij het, is hij het gebleven. En ja, hoeft hij alleen maar de tekst uh, te leren en de manier waarop hij dat invulde, ja, dat ging gewoon automatisch, dat ging vanzelf, hij was het. Ja, Kent u hem persoonlijk? Ja, want ik, ik ben natuurlijk vrij veel uh, op de set geweest en, en ook alle lezingen die we doen van tevoren bij de opname... Uh, ...ben ik daarbij geweest en, en heb ik vaak gesprekken met hem gehad. En uh, ja, een, een, heel, een hele fijne man. Ja, want je hoort ook wel eens dat hij af en toe wat mopperig was. Ja, maar dat is ook niet zo gek. Kijk, um, dat is al, allemaal relatief natuurlijk. Want um, die opname... Uh, mensen vergeten wel eens dat hij in iedere scène zat. Uh, dat wil zeggen dat als er een, een, een 13 afleveringen worden opgenomen... ...en een draaidag duurt 12 uur... ...dat hij iedere draaidag daar is en 12 uur lang... Ja, en, en hij was natuurlijk... Uh... Zeker in de laatste series was hij, was hij natuurlijk op leeftijd uh, al iets. Ja, dan vind ik het niet zo gek dat zo'n man dan op een gegeven moment ook wat vermoeid wordt. En uh, ja, het viel allemaal op zich nog wel mee hoor. U had daar geen last van in ieder geval. U zegt het was juist een, een plezierige man. Um, goed, hartelijk dank voor de snelle reactie. Simon de Waal uh, heeft twintig afleveringen van Baantje geschreven. De serie dus waarin Pieter Heumer speelde. Als er meer reacties zijn, dan hoort u dat. Gaan we nu door met Stand.nl. Uh, Peter van Heemst heeft uh, meegeluisterd uh, ook net. Uh, ik ga die stelling ook nog even aan u voorleggen, meneer Van Heems. De dronken Rotterdamse politiecommissaris moet worden ontslagen. Eens of oneens? Oneens. En waarom? Nou, om te beginnen... Kijk, ik ben geen personeelsfunctionaris bij de politie. Dus uh, de politie moet dat zelf uh, uitzoeken. Uh, nou, u maar... zit in de gemeenteraad. U moet die politie controleren. Zeker. Uh, maar goed, we gaan niet over het ontslaan... of uh, in dienst laten houden van politiemensen... die in de fout zijn gegaan. Maar mijn gevoel zegt me in dit geval... Uh, dat de korpsleiding een goede aanpak heeft gekozen. Dus de baas van de Rotterdamse politie heeft gezegd... we gaan niet meten met twee maten. Er komt een strafrechtelijk onderzoek. En dan kan iets aan de strafrechter worden voorgelegd. Ik dat, denk dat gebeurt dat... morgen, geloof ik. Hè? Ja, ik denk dat dat terecht is. Dat, dat zouden ze ook doen als u of ik uh, dronken achter stuur worden aangetroffen. Uh, en dan heb je het over een tweede sanctie. Dat is hè, een disciplinaire maatregel. Wat moet de Rotterdamse politie met een medewerker die in de fout is gegaan? Daar nou, loopt dus ook onderzoek naar. Ik denk dat daar wel een Volgt, maar ontslag van deze man, ik zou het veel te ver vinden gaan. Eigenlijk om drie redenen. Uh, het eerste is dat, dat ik me ongelooflijk goed kan voorstellen... dat als je vrouw of je kind uh, op straat ligt, medische hulp nodig heeft... dat je ongelooflijk bezorgd bent en iets doet als die hulp uit, uh, uitblijft. Dat geldt voor een gewone agent, dat geldt voor een gewone burger... geldt ook voor deze politieman. Het tweede is dat ik heb begrepen dat iemand is met een onberispelijke staat van dienst. Ja, en drie heeft deze man nu uh, al een storm van publiciteit over zich gekregen. Dat is al een beetje een, een sanctie. Dus ik zou zeggen, als mij advies zou worden gevraagd... van uh, ontslag gaat veel en veel te ver, ja. strafzaak prima... maar probeer het intern met een minder vergaande maatregel af te doen. Maar een lagere rang dan bijvoorbeeld? Nou, ik weet niet wat het hele arsenaal is aan uh, maatregelen die, uh, die uh, een, de politieleiding kan nemen tegen politiemensen hoog of laag die de fout ingaan. Uh, maar er zijn heel veel stappen denkbaar. En ik denk dat de lichtste stap is een, uh, een heel stevig gesprek en een stapje verder is een aantekening in je personeelsdossier... en dan, ja, dan loopt dat mm. zo langzamerhand op... naar het niet uh, laten doorgaan van een uh, periodieke loonsverhoging. Mm. Daar is keus voldoende. Uh. Ontslag lijkt me echt in dit geval uh. veel en veel te ver gaan. Nou ja, dat, dat zegt u. We hebben eens even rondgebeld vanochtend... en kwamen ook bij de politiebond uit, de ACP... en die zegt dat in vergelijkbare zaken... Uh, bijvoorbeeld een agent in zijn vrije tijd die met te veel drank op wordt gepakt... dat agent agenten echt hun baan kwijt zijn geraakt om die manier... Ja. Daarom uh, uh, denk ik ook dat je hier moet kijken naar de drie dingen die ik noemde. Van één, de onberispelijke staat van dienst. Uh, twee, wat was er aan de hand? Ja, iemand die zijn vrouw die gevallen is... medische hulp nodig heeft, uh, wil helpen. Zich grote zorgen maakt, misschien wel in paniek was. Uh, en drie, iemand die uh, ja, ook door alle publiciteit in deze kwestie... en dat is niet gering, merk ik... ja, natuurlijk nu ook al een beetje wordt gestraft. En ik vind een, een, een sanctie intern, vind ik, op zijn plaats zo op een afstand gezien, maar ontslaan, nou, dat lijkt me echt een stap te ver. Het is geen uh, overtreding hè, officieel, het is, het is officieel een misdrijf. Ja, het is een misdrijf. En ik vind ook terecht dat de strafrechter ernaar gaat kijken. Iedereen zou in dit geval voor de strafrechter komen. En ook een strafrechter zal natuurlijk heel veel dingen... Uh, meenemen in de beoordeling van, het, van dit misdrijf. En een van de dingen die hij mee zal nemen is ja, deze man heeft publicitair al een hoop uh, voor zijn kiezen gekregen. Hoef je over geen medelijden mee te hebben. Want dat, is, dat is nou eenmaal zoals het gaat. En twee heeft hij het ook gedaan ja, vanuit een situatie Iemand helpen. Zijn vrouw helpen. Ja en ik uh, denk dat de rechter daar in een strafzaak ook wel een beetje rekening mee houdt. Maar goed als aan de strafrechter. En ik vind het zeer terecht dat er niet met twee maten wordt gemeten. Dat in dit geval zowel intern wordt bekeken, moeten er sancties volgen... als dat het voor de strafrechten komt. Dat zou ze ook bij mij en bij u doen. Want de, de geloofwaardigheid zeg maar, van de Rotterdamse politie in dit geval... Uh, dat, dat zal u toch ook een, een lief ding waard zijn? Uh, Zeker. De, want je krijgt straks op straat geheid... Uh, als, als dit een beetje zo met de mantel de liefde zou worden bedekt... dat iemand zegt, ja, wacht even, nou krijg ik een bekeuring... voor uh, door rood licht rijden... en uh, jullie pakken je eigen politiecommissaris ja, niet eens aan. Daarom, iedereen, uh, uh, iedereen wil ook dat gelijke monniken gelijke kappen... dat we allemaal op dezelfde de manier behandeld. Het is ook uh, een, een slecht voorbeeld, want politiemensen en politici, uh, dat zijn uh, ja, beroepsgroepen waar iedereen van zegt, je moet ook een beetje het goede voorbeeld geven. Dus dat geldt ook hiervoor. En je moet dus niks met de, liefde, met de mantel der liefde bedekken. Daar ben ik helemaal niet voor. Je moet open, eerlijk en duidelijk kunnen vertellen en verantwoorden waarom je in een geval als dit bij een hoge politiefunctionaris zus of zo handelt. Dus ik ben ook voor dat interne onderzoek. Ik ben er ook voor dat als het nodig is er een Disciplinaire maatregel wordt genomen. Maar als u mij op de man afvraagt: moet deze politieman worden ontslagen? Nee. dan zeg ik: alles bij elkaar genomen. lijkt me dat in dit geval een te zware interne sanctie. Nee. Nog even, want dat is toch wel opmerkelijk. Ik denk dat, dat veel mensen het idee wel hebben, als je dit, dit hele zaakje zo uh, volgt en leest, uh, dat je denkt: ja. Eigenlijk best wel apart dat die agenten die man dan... Uh, want het ging om 300 meter, ik neem aan dat hij dat daar zelf ook wel even verteld heeft... dat ze hem dan uh, zo uh, eigenlijk volgens, de, volgens het boekje hebben afgehandeld. Ja, aan de ene kant kan je zeggen van... want uh, dat zouden wij ook heel vervelend vinden als, het, als, als, als een gewone Zies. burger... in zo'n noodsituatie, in paniek, een, zijn eigen kind of zijn eigen vrouw of een buurman helpt die op straat gewond ligt, dan zouden wij dat ook uitleggen... aan een politieman, van dit is gebeurd. En strijk alsjeblieft de hand over het hart. Ja. Dus ik vind het wel goed dat de politie dat niet doet... als ik dat verhaal ophang. En, en, en dat ze dat ook niet doen bij hun eigen mensen. Dat vind ik echt goed. Dan moet je ook wel stevig voor in je schoenen ja. staan... als dat je baas is. Heeft u dat verder nog uitgezocht? He? Of zou die compensatie nee. zelf hebben gezegd van... jongens, uh, sorry, ik heb een enorme fout gemaakt hier nu... maar handel mij netjes af. Uh, nee, te... ik weet niet hoe dat gegaan is... maar ik denk dat het toch even doorbijten is... als je eigen baas voor een misdrijf op de bond slingert. Ik denk, ja, dat is wel goed dat agenten dat ja. hebben gedurfd. Wat ik wel raar vind, zeg ik er maar gelijk bij... als dit verhaal ook weer via politieagenten gelekt is naar de pers dan zou ik het weer ontzettend kinderachtig ja. vinden. Want Zoals was... ik het ook kinderachtig vind als er naar de pers gelekt wordt... dat een bekende Nederlander ergens in de fout is gegaan. Ja. Dat hoor je niet toe, als politieman. Nee, want dat is inderdaad het verhaal. Natuurlijk, het was uh, oud en nieuw dat het gebeurde, de oudjaarsnacht eigenlijk. En uh, dat is in een interne mail aan de politie daaraan. Iedereen is het eigenlijk duidelijk gemaakt. En ja, je kunt ook zeggen nou, dat het nog zo lang geheim is gebleven. Dat is ook wel weer knap eigenlijk. Uh, maar goed, in ieder geval is het nu naar buiten en daarom praten we er nu over. Ik lees u een paar reacties voor. Uh, ja. Iemand zegt hier goed voorbeeld doet goed volgen, fout voorbeeld ook en dat van een politieagent met drie uitroeptekens schrikbarend, dit verhaal. Ja, ik vind het op zichzelf ook schrikbarend. Daar hebben we het over gehad. Het is een misdrijf. Als je veel, met veel te veel alcohol in je lijf achter stuur zit... dus dat valt niet goed te praten. Mag je niet met een mantel der liefde bedekken. Maar je mag wel, als je het onderzoekt, kijken wat daar precies aan de hand was. En ja, ik vind dan uh, dat er een aantal verzachtende omstandigheden zijn... waardoor ontslag echt een te zware sanctie is. Maar een andere sanctie, een interne sanctie... zeker op zijn plaats is. En nogmaals, ook de strafrechter hoort hier echt naar te kijken. Dit ja. is een strafzaak. Ja. Nou ja, dat, dat gebeurt sowieso morgen. En dat staat er ook verder los van. Uh, hier zegt nog iemand keurig dat hij zijn positie niet heeft misbruikt. Dat hebt u net ook eigenlijk gezegd, om zijn bekeuring te laten verscheuren. Toen hij begon te drinken, wist hij dat hij uh, niet zou moeten rijden. Je gevallen vrouw hulpeloos laten liggen. Dat mag ook niet. Hij verdient vrijspraak of een verminderde boete. Nou ja, dat is eigenlijk een oordeel van, van over de strafzaak. En, en ja, daar gaat echt de onafhankelijke strafrechter over. Ik hoop dat de rechter ook kijkt naar al die omstandigheden. Maar goed, dat is echt aan de rechter. We hebben het nu even over de vraag... moet de Rotterdamse politie ook een sanctie... een interne disciplinaire maatregel treffen? Ik denk dat dat gaat gebeuren. Maar als u mij vraagt, uh, moet dat ontslag zijn? Dan zeg ik, dat is echt te hard te vergaand uh, als je kijkt naar alle bijzondere omstandigheden. En daar ben ik het wel met deze reactie over eens. Ja. Uh, goed, meneer Van Heems, we gaan even naar onze bellers toe. Uh, u gaat meeluisteren en dan kom ik straks graag bij u terug... om de reacties door te nemen. Want er wordt wel gereageerd ook. Uh, de stelling staat al de hele ochtend op onze site. Er is nu, even kijken, verversen 1392 keer, dus bijna 1400 keer opgestemd. En het is precies 50-50. 50 eens, 50 oneens. Op de stelling dus de dronken Rotterdamse politiecommissaris moet worden ontslagen. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Paula de Waard. Paula. Uh, ik ben het er helemaal mee eens dat hij ontslagen wordt. We hebben zelf een zoon bij de politie Rotterdam-Rijnmond. Nou, de politie heeft een voorbeeldfunctie. Als je niet straft door middel van ontslag, maakt hij de politie niet meer betrouwbaar. Hij moet integer zijn als hij zelf anderen wil straffen. En iemand die zich zo te buiten gaat naar alcohol, vraag ik me af hoe integer hij zelf is. Ja. Openbare dronkenschap is verboden en je moet er niet aan denken als er iemand had doodgereden. En voordat hij zoveel alcohol dronk, had hij over de eventuele consequentie moeten nadenken. Ja, nou ja dat, dat, niet had hij, gedaan. dat had hij. Dat had hij. Ik hoef het ook niet voor hem op te nemen, maar goed, dat had ja. hij wel gedaan. Want hij was gaan lopen met zijn vrouw en ja. onderweg is zij komen te vallen en dan is de situatie ja. natuurlijk ineens wel anders. Ja, nou ja, waarom drinkt iemand vier keer zoveel wat hij mag drinken? Belachelijk. Nou ja, goed, dat is, dat is een andere discussie natuurlijk. Maar we Echt? denken allemaal wel eens een glaasje en, en misschien ook wel eens eentje te veel. Als je dan ja. gewoon gaat lopen, dus niet met de ja. auto gaat, dan ben je, je in ieder geval op doen. voorbereid. Nee, ik vind gewoon als politieman, je kan aan wat gebeuren. Je hebt een voorbeeldfunctie, je bekleedt een ambt. En ik vind het ongeloofwaardig als hij weer terug mag komen. Ja. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, van Sander Kakenbeen. Hallo. Ja, hallo. Zeg hem maar. Uh, ik ben het ermee oneens. Hij moet niet ontslagen worden. En waarom niet? Nou ja, wat uw gast eigenlijk ook al vermeldt. Uh, ik vind het, kijk, je, je moet kijken naar de omstandigheden. Die man was voornemens om te gaan lopen. Er gebeurt iets met zijn vrouw. Ik denk dat iedereen wel kan beamen dat je dan soms gewoon impulsief zo goed mogelijk voor je naaste wil zorgen. Dat heeft hij gedaan. Hij beseft dat het niet slim was. Dus disciplinair onderzoek en uh, misschien een disciplinaire straf. Ja, daar kan ik me goed bij voorstellen. Maar je moet gewoon ook naar de menselijkheid van het hele gebeuren kijken. En de, dan is gewoon, uh, ontslag gewoon onnodig. Ja, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Rick Franks. Ik uh, ben het helemaal eens met de stelling. Ik vind dat deze meneer uh, ontslag moet krijgen om de volgende reden. Uh, ik ben zelf ex-politieagent en ontslag gekregen door een beroepsziekte. En ik vind dat mensen die uh, zich misbruiken uh, door het middel van drank gebruiken... of je nou hoofdcommissaris bent of hoofdinspecteur... Uh, daar gewoon sancties op moeten volgen. Meneer had ook 1 en 2 kunnen bellen en bij zijn vrouw kunnen blijven... totdat er hulpdiensten waren. En hoe gaat de politie en de nationale politie het verkondigen... tegen al die collega's die wel ontslag hebben gekregen... door het gebruik van alcohol of drugs? Ja, dat kan gewoon niet? Want dat, is, u, dat is, weet u ook dat, dat als een agent zeg maar, zoiets aan de hand heeft... dan wordt hij gelijk ontslagen? Dat is, dat is zo? Nou, er wordt een uh, onderzoek ingesteld door het bureau interne onderzoek... Die gaan kijken wat uh, de, de waarheid van het verhaal is en de waarheidsvinding. En dit is gewoon strafbaar. Ja. Hij wordt hier ook voor vervolgd. Ja. En ik vind het echt heel erg belachelijk dat de meneer van de politiek uh, uit Rotterdam bij u zit te verkondigen. Dat meneer geen ontslag moet krijgen. Want Of je nou hoofdinspecteur bent of hoofdcommissaris of je bent gewoon agent of aspirant. Je hoort je ten alle tijde te houden aan de wet. En als je die gewoon overtreedt, om wat voor reden dan ook, zitten daar consequenties op. En ik vind niet dat je met twee maten moet weten. Nee, duidelijk. En weten. En dat zegt het Openbaar Ministerie ook. Dus ik vind gewoon dat meneer uh, jammer genoeg uh, zich niet heeft gedragen. Nee. Dank en u... de consequenties bevolgen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedendag. Met meneer Loutertje uit Rotterdam. Hallo. Ja, goedendag. Uh, ik, ik heb net, net verteld aan, aan uw collega uh, in korte lijnen. Ik ben zelf aanhouden En ik heb door de hel vijf jaar lang gegaan... Ben ik gestraft? Bent u ook politieman? In deze maatschappij. Bent u ook politieman? Nee. Maakt dat wat uit? Nee, maar daar was ik gewoon even benieuwd naar. Ja, ik ben taxichauffeur. En is dat een ander als een politiecommissaris voor aangehouden? Maar Met u dezelfde overtreding als taxichauffeur? Nee. Bij de buitendienst. Nee, okay. ik kan, want ik was dienst. meneer commissaris was ook. En u bent door uw baas, zeg maar, vijf jaar geschorst als taxichauffeur? Niet alleen door Meneer, door de rechtbank, door het ministerie van Justitie, want ik ben uh, uh, tekort aan een verklaring om het goed gedrag. Zonder verklaring op het goed gedrag, ja. van van alles. Ja. Ja. Dan ben ik nog een keertje gestraft door de CBR. En, en blijkbaar door iedereen. Nou, dan ja. wil ik nou weten, ja. is dat alleen wegens mijn accent? Is dat wegens mijn beroepsoefening? Ja. Ik... Is dat alleen... Wegens een manier opstelten, en Hoe zal die nou reageren op zoiets? Het punt is duidelijk, ik ga dat zo meteen doorsluizen naar Peter van Heems. Want die is raadslid in Rotterdam, die moet daar maar eens wat over zeggen. Uh, Standpunten goedemiddag. Die zijn wel beschadigd, maar je kan bij Ikea er zo omheen komen. Volgens mij zitten we nu midden in de Ikea ineens, ik begrijp hier helemaal niks van. Hallo! Goedemiddag, ik spreek met mevrouw de Jong. Ja, dag mevrouw de Jong. U was even wat zaakjes aan het afhandelen nog even. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ik moest een poosje wachten. Ja, maar nu, uh, nu moet u reageren. <laughs> nou, hartstikke mooi. Ik ben het er niet mee eens. De man was lopend en heeft dus van tevoren zijn verantwoording genomen dus te, door te gaan lopen. En was dus geen zins van plan in mijn inzicht om het alcohol tot zuur te, hmm. te stappen. Maar u hoorde net ook iemand zeggen, nou die, op dat moment dat die vrouw valt, had hij 112 kunnen bellen of hij had een taxi kunnen bellen. Nou, wat ik begrepen heb, heeft hij dat gedaan. En heeft hij dus heel lang op de hulpdiensten moeten wachten. Wat ook begrijpelijk is in een avond, nacht, wat ja. oud en nieuw. Ja. En buiten dat deze man politiefunctionaris is... mag men niet vergeten dat hij ook gewoon een mens en echtgenoot van deze vrouw is. Ja. En dus ook al zodanig handelt, ja. lijkt mij. Lijkt mij heel normaal. Ik vind uh, de straf, het traject wat nu is ingezet, vind ik volledig juist. Alleen vind ik wel dat het verder met een interne berichting uh, moet worden afgedaan. Ja. En dat hij net als ieder ander... Uh, voor de politierechter zich mag verantwoorden... en daar een, uh, een, een straf ja. krijgt opgelegd in de vorm van een boete... of uh, inneming van het rijbewijs officier. Ja. net als ieder andere Nederlander. En ik vind het heel zwaar om dan meteen te zeggen... enkel alleen dat een politiefunctionaris is, hij moet ontslagen worden. Als ik met teveel alcohol achter het stuur opstap in mijn vrije tijd... en ik word, mijn rijbewijs wordt afgepakt, word ik ook niet ontslagen ja. door mijn baas. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Hallo? Hallo? Hallo, u spreekt met Jorke Akkerman uit Rotterdam. Ik vind dat uh, commissaris Hoogstraat eigenlijk ontslagen zou moeten worden. Het is misbruik maken van je positie. En daar zit een gedachte achter. Ik kom er wel mee weg. En alle andere mensen die voor een misdrijf opgepakt worden... komen er ook niet mm. zo makkelijk Maar u vindt hè? niet dat er verzachtende omstandigheden zijn. Hè? Hij, gaat, hij gaat al lopen. Hij, hij weet dat hij iets te veel gedronken heeft. gaat lopen. Uh, zijn vrouw valt. Uh, ligt daar ongelukkig. Uh, ja, moet je die dan laten liggen? Het duurt allemaal voordat die hulpdiensten ja, komen. Ja, maar alle andere mensen in Nederland moeten ook wachten. Mm -hmm. En uh, op stelte heeft het erover dat we netjes moeten zijn... tegen alle functionarissen. Maar... Uh, daar, dat geeft je niet het recht om achter het stuur te stappen. Ja. Het, het, een auto is ook nog een moordwapen. Ja, dus hoe dan ook niet, had hij dat niet mogen doen, vindt u. Dank u wel. Stamptnl, Goedemiddag. Met Leenders, goeiemiddag. Dan meneer Leenders. Ik uh, ben het totaal oneens met deze stelling. Die meneer heeft een staatsvendienst van meer dan 40 jaar. Heeft nog nooit wat gedaan. Staat circa 26 uur per dag klaar voor de politie. Heeft 112 gebeld. Het duurde te lang om zijn vrouw te helpen die gevallen was. Daardoor heeft hij 200 meter gelopen om zijn auto te halen. Hij heeft 300 meter moeten rijden. En uiteraard was er toen al politie. En die roken dat. Die man is al genoeg gestraft met deze advertentie in de krant. Ja. En het nieuws. Hij moet zijn rijbewijs onmiddellijk terugkrijgen. Ja. En hij weet nu genoeg dat hij dit verkeerd heeft gedaan. Ja. Wat hij ook beseft heeft. Hij heeft ook niet aan de agenten gevraagd die hem aangehouden hebben. Ja van wil u het buiten boekje houden of wat dan ook. Ja. Ik heb alles, alles geaccepteerd wat er te doen was. U zegt kortom, oneens op deze stelling. Dank u wel voor het jo, bellen. En uh, dat zeggen we weer tegen iedereen. We krijgen nog even een mailtje hier onder ogen. Uh, daar uh, wordt gereageerd op de berichtgeving... dat de politiecommissaris dus stom dronken zou zijn. Uh, hier staat even voor de goede orde. 0,2 promil is toegestaan. Viermaal die hoeveelheid is vier tot vijf glazen. Dus dat kan je niet echt stom dronken noemen. Wel is het zo dat je reactievermogen in de auto dan twee maal langzamer is. Dat dan weer wel. Goed, nou, uh, die technische details hebben we dan ook nog even meegenomen. Peter van Heems heeft meegeluisterd, raadslid Dit is voor de Partij van de Arbeid in Rotterdam. Uh, wat vond u van de reacties? Nou ja, dat weerspiegelt precies uh, toch wel uh, het dilemma. Niet voor niets is denk ik de stand 50% voor en 50% tegen de stelling. Ik hoor echt bij de groep, en dat sprak mij toch het allermeeste aan... van mensen die zeggen... Uh, het moet naar de strafrechter, daar is geen enkele twijfel over. Maar laten we nou bij die disciplinaire maatregel... Uh, een beetje kijken naar de situatie zoals hij zich voordoet. Ik vond die meneer uh, heel goed die aan het slot benadrukte... het is een politieman met een staat van dienst van 40 jaar... met onberispelijk gedrag. En ook ja, die mevrouw die dan zegt van... hij wist dat hij wat gedronken had, dat is helemaal niet raar... in een nacht van oud opnieuw. Hij was niet stom dronken, u zei het net, maar had een paar glazen bier... Of wijn op en raakt dan in paniek, omdat zijn vrouw struikelt. Hij 112 belt en er komt maar geen hulpverlening. Ik vind het zo herkenbaar. En ik vraag me dan altijd af, wat zou ik zelf doen? En ja, dan, dan maakt hij een fout, een grote fout. Hij stapt in de auto om te kijken of hij zijn vrouw naar het ziekenhuis kan brengen. Rijdt 300 meter. Mm. En is dan terecht de man die op het debon wordt ja. geslingerd. Kijk, één ding nog. Een politieman zal altijd twee dingen voelen. Aan de ene kant, ik heb een voorbeeldfunctie, dus ik moet maar aan de wet houden. Aan de andere kant heeft de politieman ook de plicht... om iedereen hulp te verlenen die hulpbehoevend is. En als dat je eigen vrouw is of je eigen kind is... Ja, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, nood breekt wet. Ja. Nog even, want we werden natuurlijk gebeld... u hebt dat ook gehoord door die taxichauffeur uit Rotterdam. Die is vijf jaar zijn vergunning kwijt geweest... Om, omdat hij eenzelfde dingetje aan de hand heeft gehad. We is ook in privétijd is aangehouden omdat hij uh, met drank op achter het stuur zat. En die zegt, ja, dat is een beetje oneerlijk, want waarom krijg ik nou wel, eh, krijg ik wel een dauw voor vijf jaar? Ja, ik denk dat daar uh, de politierechter ook naar gekeken heeft. En dat hij met alle omstandigheden, hoop ik in ieder geval voor deze man, met alle omstandigheden die in dit geval speelden, rekening heeft gehouden. Ik ken die uh, concrete zaak niet. Ik ken ook die strafzaak niet. Uh, het is geen sanctie geweest van die man zijn baas. Het is het oordeel geweest van de strafrechter. En ik heb ook in deze geval van deze politieman gezegd... het strafrecht moet zijn beloop hebben. Daar kan geen misverstand over bestaan. We praten nu over de vraag... wat moet de baas van deze politieman doen? En dan zeg ik een disciplinaire maatregel. Ja, dat is waarschijnlijk wel op zijn plaats. Maar moet dat zo ver gaan dat hij als politieman wordt ontslagen, dan zeg ik... als je alles bij elkaar optelt en kijkt wat hier aan de hand was... en naar die manse staat van dienst, nee, dat nee. lijkt me echt een stap te ver. Dank u voor uw bijdrage aan Stand.nl. Peter van Heemst, raadslid voor de Partij van de Arbeid in Rotterdam. Morgen dus die strafzaak, dus dan horen we wat de rechter ervan vindt... van de hele kwestie, en dan gaan we eens kijken... wat de Rotterdamse politie intern allemaal gaat doen... met deze politiecommissaris. In ieder geval op onze site is al wel een soort oordeel gegeven... hoewel niet echt, want het is echt in een beetje 50-50... Um, bijna 1600 mensen gestemd, 48% eens, 52% oneens... met de stelling de dronken Rotterdamse politiecommissaris moet worden ontslagen. U kunt de hele middag nog blijven reageren op die stelling... want die blijft gewoon op die site staan. Ik ga naar Thijs van der Brink voor het onderwerpen van Dit is de Dag. De homotherapie van de stichting Different is in het nieuws... die wordt vergoed door de verzekeraars... en een deel van de Tweede Kamer vindt dat dat niet mag. We hebben iemand gevonden die die therapie heeft gevolgd. Hans Meijerink is bij ons de gast en die kan dus precies vertellen wat het inhoudt. Is hij ook genezen of niet? Uh, luister, zometeen okay. zou ik zeggen. Uh, verder is kunstkenner Antoon Erftemeijerder. Hij heeft een uh, boek geschreven over merkwaardige anekdotes uh, over kunstenaars. En we hebben Roos Schlikker. Die heeft een boek geschreven over de dilemma's van jonge ouders... Uh, die een kindje kregen met een zeer ernstige aandoening. Wat doe je dan? Goed zo. Zometeen na uh, tweeën Dit Is De Dag. Ik wens u vast een prettige dinsdag verder. Goedemiddag.